Twee uur. Het NOS Journaal. Eva de Jong. Bij de explosie in de kerncentrale in Japan is de reactor ongeschonden gebleven. Dat zegt een woordvoerder van de Japanse regering. De reactor in Fukushima zit in een stalen constructie... en die zit weer in een betonnen omhulsel. Het betonnen gebouw is door de kracht van de explosie ingestort, zegt de woordvoerder... maar de stalen constructie is nog intact. De centrale lekt radioactiviteit, maar het is niet duidelijk hoe sterk de straling is. In het gebouw waar de explosie zich voordeed was de temperatuur hoog opgelopen. Om de druk te verlagen werd eerder gecontroleerd radioactieve stoom vrijgelaten. Nu wordt zeewater aangevoerd om de reactor te koelen. De regionale autoriteiten hebben wel besloten dat de evacuatiezone rond de centrale moet worden vergroot naar 20 kilometer. Aanvankelijk moesten mensen in een straal van 10 kilometer rond de centrale van Fukushima hun huis uit.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 Volgens officiële cijfers is het dodental van de aardbeving en de tsunami in Japan opgelopen tot 600. In andere berekeningen wordt rekening gehouden met veel meer doden. Alleen al in de regio rond het zwaar getroffen Sendai in het noordoosten van Japan zijn vandaag langs de kust vier tot 500 stoffelijke overschotten gevonden. Veel mensen zijn verdronken. Overlevenden van de aardbeving en de tsunami hebben onder meer hun toevlucht gezocht in scholen en sporthallen. Veel huishoudens zitten nog zonder water en elektriciteit. Ook zijn er nog problemen met telefoonverbindingen. In het getroffen gebied zijn nog maar weinig winkels open. Bovendien hebben ze nauwelijks meer voorraad. In de centra van dorpen en steden wachten mensen in lange rijen op drinkwater. Ze vullen jerrycans en theepotten bij speciale distributiepunten. Gewapende militairen hebben vannacht een inval gedaan bij de Tsjechische staatsomroep CT. De gemaskerde commando's doorzochten daar de nieuwsredactie en namen computers, notitieblokken en videomateriaal in beslag. Volgens de hoofdredacteur waren ze op zoek naar spullen van een redacteur... die pas geleden een reportage had gemaakt over een corruptiezaak binnen het leger. Hij zou daarbij geheime documenten hebben gepubliceerd. De hoofdredacteur noemt de inval totaal onacceptabel. Ook andere media in Tsjechië hebben kritisch gereageerd op de acties van de militairen. In New York zijn bij een ongeluk met een touringcar zeker 13 mensen om het leven gekomen. Zes passagiers zijn in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. De bus sloeg door nog onbekende oorzaken over de kop op een doorgaande weg in de Bronx. Het weer, af en toe zon, in de loop van de middag meer bewolking. In het zuiden tegen de avond kans op wat lichte regen. Morgen bewolkt met vooral in de ochtend regen. Het is dan met zo'n 12 graden opnieuw zacht. ANWB-verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knopend Muidenberg en Knopend Diemen 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Zoeterwouden Dorp 2 kilometer. A27 Utrecht-Almere tussen Bildhoven en Hilversum 3 kilometer. En als laatste de A58 Bergen op Zomer richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit-Ierseke 5 kilometer door wegwerkzaamheden. De weer.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 U bent terug bij NOS Langs de Lijn. In dit uur gaan wij de ontknoping van de 10 kilometer in... met straks drie Nederlanders in actie. Arjen van der Kieft, Bob de Jong en Bob de Vries... We worden straks vanuit Inzo hoe het hen vergaat. En later in deze middag onder andere ook nog voetbal, wielrennen... en we praten nog over Zemmen de Simcup in Amsterdam. Maar zoals deze hele middag, eerst de actualiteit. Tim. Want op de nieuwsredactie kijken we natuurlijk gespannen naar de situatie in Japan. Uh, eerder vandaag vond een explosie plaats in de kerncentrale van Fukushima. Bewoners die in een straal van 20 kilometer onder centrale wonen moesten worden geëvacueerd. Correspondent Joan Veldkamp, uh, wat weet jij van de situatie op dit moment in en rondom die centrale? Nou, het is nu nacht. Dus, uh, het, het ligt een beetje stil allemaal. We krijgen ook weinig nieuws gevoed op dit moment. Uh, het is een beetje gissen, maar wat wel plezierig is, is dat de eigenaar van de kerncentrale, of de eigenaar, dus dat die dingen zijn al deels geprivatiseerd. Laat ik zeggen, de directeur, die heeft gezegd dat er geen schade is aan de nucleaire reactor zelf. Uh, dat uh, het, het, het gevoelige materiaal zit allemaal in een stalen constructie. Het gebouw daaromheen, dat, uh, schijnt, daarvan schijnt het dak te zijn ingestort. En daardoor kwam er dus zo'n wolk, ja, zo'n ja, stoomwolk moet je het noemen, explosiewolk kwam vrij. Uh, dus voorlopig is het nog niet, uh, ik zal maar zeggen, extreem uh, gevaarlijk. Maar wel gevaarlijk in die zin dat de evacuatie uh, uh, grootscheepser werd dan aanvankelijk werd gezegd vandaag. Ja, die is, veel, die is verder verruimd, maar dat heeft ook alweer plaatsgevonden inmiddels. Uh, en verder is het, uh, ja, gaat het nieuws vooral uit naar de hoeveelheid slachtoffers. En dat stijgt wel steeds verder. Want dat komt natuurlijk omdat nu echt gezocht kan gaan worden naar mensen in die kuststreek. Wat is, is het, het laatste nieuws hierover? Nou, dat uh, de, de Japanse zelfverdedigingsmacht, dat is een, een ander woord voor het leger in de plaats Riku en Taka, uh, onder andere 300 à 400 lijken heeft gevonden. Allemaal verdronken mensen. En uh, ja, dat verdubbelt dan het dodental meteen. Uh, verder zijn er nu, uh, natuurlijk nog honderden vermiste mensen. Uh, ik denk dat nog steeds de omvang van de ramp nog niet helemaal duidelijk is. Nee, uh, zeker nu die tweede nacht is ingegaan na de aardbeving van vrijdag. Um, is er omvang voor de geëvacueerden na deze tweede dag? Nou, de, de, de hoeveelheid vluchtelingen neemt alleen maar toe. Aan het begin van de dag was er nog sprake van, uh, uh, nou, 150.000. Inmiddels zijn dat er al 200.000 mensen die niet meer in hun huizen durfden te blijven... of uit hun huizen uit moesten omdat ze ingestort waren. Uh, die opvang is niet voldoende. Het Rode Kruis vliegt nu een heleboel tenten in. Uh, dus in die zin uh, krijgt Japan veel hulp. Japan krijgt ook hulp van allerlei buitenlandse uh, troepen die uh, gespecialiseerd zijn in reddingsoperaties. Gelukkig wordt die hulp ook geaccepteerd door Japan. Uh, maar vooralsnog zijn er dus 200.000 mensen dakloos... die nu opgevangen worden in scholen, in winkelcentra... nou ja, overal waar je ze maar kwijt kan. Ja. Uh, het vliegveld van Tokio is inmiddels weer open. Hè? Mensen kunnen gewoon daar naartoe vliegen. Ja, in hoeverre het helemaal open is, dat weet ik niet. Het was de, eigenlijk de hele dag heel moeizaam ging het... Uh, maar gelukkig is uh, collega Zwart uit Beijing net vertrokken. Die kan ieder moment landen. Uh, wat me wel opvallend uh, voorkomt is dat vooral uh, Japanse vluchten uh, nog wel gaan. Dus ik denk dat ze ook een beleid hebben dat ze vooral veel uh, landgenoten weer binnen willen halen. Ja, jij gaat ook die kant op hè? Als het lukt. Ik weet niet hoe het er morgen weer voor staat. Oké, okay, nou volgens nog spreken we elkaar voor het laatst in de hoop dat je inderdaad die kant op kunt gaan. Wouter Zwart is onderweg, Land ergens in het komend uur. Die hopen we dan later deze uitzending nog uh, aan de telefoon te krijgen. Joan Veldkamp, dankjewel voor zover. We gaan hier in stuur iets even verder met uh, Henny van der Veren, Japanoloog. Um, we hebben de afgelopen uren, uh, viel u op, geen beelden meer gezien ook van reddingsoperaties. Dat, dat is toch eigenlijk wel opmerkelijk. Het is heel opmerkelijk vergeleken met, ook met de grote aardbeving die we in 1995 hadden. Uh, dus, er schijnen toch uh, allerlei uh, ja, kanalen uitgeschakeld te zijn... of uh, geconfiskeerd door de overheid. Uh, we zien, uh, en ge geconfiskeerd door de overheid om die open te houden voor de eigen communicatie? Ja, precies, voor, okay. voor de hulpverlening. Uh, er is ja, elektriciteitstekort natuurlijk. Uh, de mobiele netwerken zijn nog niet op stoom. Uh, uh, dus uh, mijn indruk is uh, ook dat er nog geen uh, televisieploegen ter plekke zijn. Uh, zelfs de staatstelevisie uh, die toch her en der in het land zijn uh, dependances heeft, uh, de lokale omroepen, ja die schijnen toch uh, uitgeschakeld te zijn, want daar komt geen uh, bericht geen vandaan. Want Wat is het beeld wat u hebt van de reddingsoperatie en de zoektochten die nu gaande zijn? Uh, zeer verspreid. Uh, het is natuurlijk ook een uh, groot gebied. Uh, uh, de provincies rondom Tokio, daar hebben we nu aardig verslag van. Uh, we hebben de dodentallen, die staan over het algemeen in Tokio op vijf. In de onderliggende provincies varieert het een beetje, twaalf, maar geen grote aantallen. Maar naarmate we meer naar het Noordoosten komen, en dan krijgen we vooral in Iwate en uh, in Miyagi, hè, waar Sendai ligt, uh, steeds getallen gepresenteerd van boven de 500. Terwijl er nog vrij weinig berichten zijn. Dus de verwachting is dan ook dat uh, dat nog behoorlijk zal op. Want we houden natuurlijk per uur het dode aantal aan voor het betreft het aantal uh, lijken wat feitelijk is gevonden. Ja, geregistreerde doden heet het in het uh, Japans. Uh, waarbij dan uh, ook vermeld wordt van er zijn ook zoveel geregistreerde mm -hmm. vermisten. Ja. En er is natuurlijk ook een groep waar nog helemaal niet aan toegekomen is. Uh, en dat zal morgen bij het Krieken van de Dag in Japan uiteindelijk wellicht meer duidelijkheid opleveren. Uh, John had het over het leger. Het ja. de zelfverdedigingsmacht, zoals het heet. Omdat Japan geen aanvallend leger ja. mag hebben. Um, uh, die in dat opzicht wellicht goed getraind is voor dit soort uh, noodsituaties. Ja, dat is natuurlijk ook ervaring. Uh, in de, de, de vorige aardbevingen, moet niet vergeten dat uh, ook uh, vorig jaar bijvoorbeeld was er in uh, West-Japan, uh, en dat bedoel ik eigenlijk uh, aan, de, aan de westkust van Japan, een uh, redelijk grote aardbeving waar dan ook vrij snel uh, het uh, leger, ik, ik noem maar even het leger het gemak, ja. Ja. wordt gemaakt, ingezet wordt. Bij andere calamiteiten uh, zijn, ze hebben daar speciale uh, diensten voor. We hebben bijvoorbeeld ook hondenbrieven die nu terugkomen uit Nieuw-Zeeland. Want daar waren ze aan het werk vanwege de uitbeving op Christchurch. Die vliegen weer terug. Dus daar is veel expertise aanwezig. Maar die expertise kan voor mijn gevoel natuurlijk nooit op... tegen de omvang van deze ramp. Precies, want u sprak eerder over de voorbereiding onder de bevolking... op mogelijke aardbevingen, tyfoons, tsunamis. Ja. Maar als je dan een reddingsoperatie moet ondernemen... dan is het wellicht van zo'n grote omvang dat het land zelf dit niet aan kan. Nou, ik denk dat alle hulp welkom is, vooral omdat er snel gehandeld moet worden. De premier heeft ook opgeroepen en gezegd dat elke minuut telt. En dan moet moeten zich voorstellen dat in de gebieden waar we het over hebben... er zijn ook gebieden waar de vergrijzing toeslaat. Jonge mensen zijn uit de stad getrokken vaak. Ouderen zijn hulpbehoevende. Dat is een aspect dat misschien nog niet te sprake gekomen is. Maar die ouderen zijn waarschijnlijk niet in staat geweest om te vluchten uit hun huizen. Er is een sprake van een bejaardenthuis waar nog 300 bejaarden op hulp zitten te wachten... Uh, dus uh, ja, al, al dit soort uh, aspecten komen wel een beetje boven water. Maar de berichtgeving blijft nog steeds uh, beperkt. En wij blijven dat doen, ook doen, beetje bij beetje. Uh, Henny van der Veren, hartelijk dank. Zover. Dank. Straks het schaatsen, nu uh, zwemmen. Want er wordt deze dagen gezwommen op hoog niveau in Amsterdam bij de Swim Cup. Daar zijn vanochtend onder meer de series van de 50 meter vrije slag bij de vrouwen gezwommen. Uh, Bob van der Tak, dat is een uh, interessante discipline altijd... omdat de Nederlandse vrouwen elkaar daar beconcurreren en stevig ook. Hoe snel ging het? Het ging uh, behoorlijk snel, moet ik zeggen. Als je weet dat de WK-limiet 25-27 is... En daar gaat het natuurlijk allemaal om bij die Swim Cup. Er kunnen tickets verdiend worden voor het wereldkampioenschap in Shanghai komende zomer. En uh, daar gingen drie vrouwen onder vanmorgen al in de series. Ranomi Kromo Widjojo was de stelste in een tijd van 24,67. Inge Dekker klokte 24,87. En Marleen Veldhuis, ook terug van weg geweest, klokte een tijd van 25,09. En dan waren er dus al drie vrouwen die onder die WK-limiet doken. Dan was er ook nog Inkelien Schreuder, die had al een nominatie op zak... Door haar goede prestatie op het Europees Kampioenschap vorige zomer in Budapest. Daar werd ze toen tweede. en Zij moest dus alleen nog vormbehoud tonen. En dat deed ze met een tijd van 25-31. En dus uh, hebben we nu na de serie al vier zwemsters die voldaan hebben aan de kwalificatieeisen. Ja, en ja, hoe moet dat dan dus verder? Ja, er kunnen er maar twee ja. per land per afstand naar dat wereldkampioenschap, Precies. dus het is een enorm luxe probleem natuurlijk. En de strijd die zal ongetwijfeld later vandaag onverminderd verder gaan in de finale. Maar de beslissing die gaat denk ik pas volgende maand vallen bij de Swim Cup in Eindhoven, want dan is het laatste kwalificatiemoment voor dat wereldkampioenschap. Oké, okay, wij horen jou later vanmiddag terug, want dan zijn er finales. Waar moeten we ons dan vooral op richten? Wat wordt er leuk? Ja, nou toch die 50 meter vrije slag natuurlijk met al die Nederlandse vrouwen. Dan gaan we kijken hoe dat verder gaat. Verder zien we ook weer Femke Heemskerk in actie. Die gisteren dat verbluffende Nederlandse record op de 100 meter rugslag. En vanmiddag zwemt ze haar favoriete afstand de 200 meter vrij. Dus uh, dat belooft veel goed. Bob van der Tak, dankjewel. En we spreken jou later vanmiddag. U hoort de hele dag het nieuws over Japan. De aardbeving en de tsunami die daarop volgde. Die aardbeving en tsunami hebben ook gevolgen voor de sport. Bijvoorbeeld discussie die is ontstaan of de wereldkampioenschappen kunstrijden wel kunnen doorgaan, want die zijn gepland van 21 tot 27 maart in Tokio. Daarover is een persconferentie zojuist geweest, gegeven door de voorzitter van de Internationale Schaatsunie, meneer quanta Steven Dalebout heeft die persconferentie voor ons gevolgd. Steven, is daar al een antwoord uitgekomen? Nee, het antwoord is er voorlopig nog niet en wordt vandaag ook niet verwacht. Uh, maar de ISU, de Internationale Schaatsbond, heeft uh, bekendgemaakt dat er een, uh, een eigen vertegenwoordiger naar Japan is afgereisd om daar de situatie te onderzoeken. De Japanse Schaatsfederatie heeft gisteren al aangegeven dat het stadion, het Yoyogi Stadion, het Olympische stadion van 1964 in Tokio, dat het in orde is in principe. Maar de ISU heeft daar, wel, uh, daar al ten eerste zijn vraagtekens bij of dat inderdaad zo is en wil graag... ...uit eigen bron vernemen wat daar precies aan de hand is. En Cinquanta gaf zelf ook al wel aan... ...ja kijk, er zijn uh, natuurlijk problemen misschien met dat stadion... ...maar het hele land is natuurlijk uh, in, in rep en roer. Uh, daar is natuurlijk heel veel te doen en om dan daar... Uh, een WK Kunstrijden te organiseren. Je zag de vraagtekens uh, bij Sequanta boven het hoofd staan. Uh, en daarbij kwamen natuurlijk ook nu nog de problemen met de kernreactoren die daar in dat land zijn. Ook dat benoemde hij. Dus uh, ja, zoals gezegd, de vraagtekens staan boven zijn hoofd. Maar hij wilde vandaag nog niet de beslissing nemen omdat dat toernooi nu al... Uh... Al uh, uh, te schrappen van de kalender. En daarbij moet ook gezegd worden dat er over een backup-plan ook nog, uh, dat ze daar ook nu pas over aan het nadenken zijn. Dus die, uh, dat backup-plan lag niet van tevoren klaar. Dus uh, er is aardig wat te doen in het hoofd van Cinquanta. Vandaag komt er geen beslissing, uh, hij verwacht de komende dagen wel. Oké, okay, Steven je dankjewel. die zich dit liedje nog kan herinneren uit het verleden, die wordt oud... want het is 31 jaar oud. De Selector was dit met On My Radio. We gaan terug naar de 10 kilometer bij de mannen. Natuurlijk bij de mannen, want dat zijn de enigen die de 10 kilometer rijden... bij de WK-afstanden in Insel. Hoe ver zijn we gevorderd, Sebas? Uh, we zijn uh, zo tegen het einde van uh, rit nummer 5. En ik ben trouwens benieuwd of uh, Irene Wust uh, die medaille heeft teruggegeven... die gouden medaille <laughs> van de 10 kilometer die zij kreeg. Volgens mij was dat uh, na de 3-kilometer-huldiging die ze won. Toen ja. kreeg ze die medaille... Ja. Uh, maar eigenlijk wilde ze hem wel houden, want ze zei, ja, dat is een medaille waarvan ik zeker weet dat ik hem überhaupt nooit ga winnen. Dus, maar goed, ze heeft het in de openbaarheid gebracht, dus vrees ik dat ze hem moet inleveren. En we kijken naar Shane Dobbin uit Nieuw-Zeeland, die uh, bezig is om de snelste tijd uh, te gaan rijden. Uh, de Kiwi rijdt tegen Dimitri Babenko, moet nog één rondje en dan uh, zit zijn 10 uh, kilometer erop. Hij heeft een mooi vlak gereden en rijdt op dit moment 10 seconden sneller dan Marco Weber. Die kwam uit op 13.26.84. Dus dan wordt het zo rond de 13 minuten en 15 seconden. En is dat een mooie scherpe tijd voor Shane Dobbin. Terwijl zijn tegenstander Babenko en nog een eindsprint uitpest. Maar die heeft het nadeel dat hij de laatste buitenbocht heeft. En Dobbin heeft de laatste binnenbocht. En dus gaat Dobbin gewoon deze rit winnen. Werd gisteren achtste op de vijf kilometer. En nu uh, weet hij dat er uh, na nog drie ritten te gaan zijn. Dus wordt hij sowieso zevende. Want zet de snelste tijd neer op 13, 17, 57. Um, Babenko ook binnen. Uh, maar zijn tijd blijft nog even staan. 131959 voor Babenko. En jullie hadden net, net voor het nieuws in het sportforum nog even over de toekomst van het schaatsen. Of meer eigenlijk over uh, de stand van zaken in het na-Olympisch jaar. Er wordt natuurlijk in dit na-Olympisch jaar veel gesproken over de toekomst van het schaatsen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, wat je van straat toch vindt. Van een idee dat je links en rechts toch ook wel een beetje hoort om in de toekomst te gaan werken met één groot wereldkampioenschap schaatsen. Want schaatsen is natuurlijk een rare sport. Dat heeft ieder jaar drie wereldkampioenschappen. Een WK Allround in februari, een WK Sprint in januari... en dan in maart nog eens een, een WK afstanden. En uh, uh, dat is ieder jaar. En dan om één groot wereldkampioenschap te creëren... zo ergens aan het einde van februari... met de afstanden, met het allrounden en het sprinten eh, zeg maar, verpakt in een dikke week... zodat iedereen daar naartoe werkt als hoogtepunt in het seizoen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk wat Jeroen daarvan vindt. Jeroen? Ja, we hebben toch te maken met een sport eh, als allround-sport... Eh, eh, waar het vanuit de traditie uit voortkomt. Daarna zijn de afstanden gekomen. Eh, ik denk nooit dat het in het schaatsen zou lukken om er... Eh, uh, om één toernooi te organiseren als we niet iets wegstrepen. Dus als het zou gebeuren, dan zou je dus uh, wel een gezamenlijk toernooi... maar dat zou ten koste gaan van... Uh, een van die drie disciplines. Een van die drie disciplines. Wat een handige uh, combinatie zou zijn, is sprint en allround uh, combineren. Um, en of je moet uh, het, een WK veel langer maken... Ja, dat je dus op... gewoon de vijf afstanden in totaal rijdt... en dan komt een wereldkampioen sprint uit en een wereldkampioen allround. Nou, nee, meer dan een... dat. Nee, allround en sprint gezamenlijk doen, uh, samen doen. Dus dan heb je uh, uh, ja, gewoon de sprinters en de allrounders in één toernooi. Ja, ja. Um, een ander op, ander, ja, het, het kan allemaal wel gecombineerd worden, alleen. Ja, het is in het schaatsen ook zo dat drie kampioenschappen ook uh, van commerciële waarde zijn. Ja. Maar Sebas, wat, wat voor voordelen worden daar dan genoemd als die discussie wordt gehouden? Want mijn ja. eerste reactie zou zijn heel onoverzichtelijk. En een paar Ja, dat, dat, dat is misschien wel zo. Aan de andere kant hoor je nu vaak schaatsers klagen over het drukke programma in het seizoen. En zie je toch ook wel, uh, terwijl trouwens de rit, rit, moet ik hem wel even noemen... dat van Van der Kief tegen even net begonnen is op de 10 kilometer. Maar zie je toch ook wel schaatsers. Bijvoorbeeld Christine Nesbit, die had, een, had haar piek duidelijk gelegd bij het WK Sprint... En uh, daarna was ze minder bij het WK allround en leek ze ook veel minder bij dit weken afstanden. Al wordt ze dan vandaag wel uiteindelijk in een hele mooie tijd wereldkampioen op de 1000 meter. Maar je creëert wel één groot toernooi wat gewoon de piek in het jaar is voor alle schaatsers. Dus je maakt het misschien ook wel wat duidelijker naar het publiek toe. Met als gevolg dus dat iemand daar dan zomaar met vijf, zes wereldtitels ook aan de haal kan gaan ja. in één weekend. Ja, dat klopt. Ja. Um, en uh, ja. Maar alsnog denk ik dat de, de commerciële belangen zeg maar ook wel heel erg meespelen. Kijk, we hebben hier nu drie dagen gevuld in Insel. Vier uh, zelfs, ja. Vier dagen. We hadden natuurlijk een, een mooi WK-sprint in Tio. Ja, Dat is natuurlijk wel heel van belang voor het schaatsen. Is, blijft dit niet een discussie tussen Nederland en de rest van de wereld ook? Want het lijkt me dat Nederland het graag wil blijven uitsmeren. Dat is voor de sponsors goed en dat is voor de televisie goed. En dat de rest van de wereld misschien eerder zal zeggen... Uh, Sebastian, ik weet niet hoe, hoe daar, uh, of daarover gesproken wordt... Dat de rest nee. van de wereld dan dus juist het allemaal op één hoop wil vegen. Nou ja, de, de, er zijn wel discussies ook in deze week gaande hoor. Want de hoogste baas bijvoorbeeld van de Noorse televisie is hier... om te praten met de internationale schaatsunie... en met mensen van de, de Duitse televisie om over de toekomst van het schaatsen... Uh, er is nog een ander gesprek uh, overleg uh, met ook de NOS daarbij... en uh, een van de grootste sponsoren uit het schaatsen. Dus er wordt links en rechts wel gediscussieerd... Uh, over de toekomst van het schaatsen en ideeën zoals dit. En zo zijn er heel veel ideeën in de omloop... Nou, wat me dan wel opvalt is dat er vooral gepraat wordt zeg maar, met tv uh, en Terwijl we eigenlijk het ook de vraag is bij de sporters zelf zouden neerleggen... is dat programma werkelijk te vol? Want dan zou je het vanuit de sportieve gedachten moeten kijken. Als dat werkelijk zo is en als Nesbit echt hinder heeft ondervonden... van deelname aan een WK round en aan een WK Sprint... dan moet zij misschien zelf een keuze maken... Of uh, de sporters moeten zelf uh, een goed signaal afgeven van... oké, okay, we willen het graag uh, als één wedstrijd verzinnen. Uh, ja, we ja, ja, we zijn het, uh, dus, we zijn het ja, eens. Inter, uh, internationaal gezien zijn de, de schaatsers uh, uh, niet goed georganiseerd. Uh, in Nederland hebben we het inmiddels wel goed op orde. En ja, als we het vanuit Nederland zouden organiseren, daar komen we toch... Uh, ja, de commercieel krachtige schaatsers vandaan. En op die manier zou je het goed kunnen inrichten en aan de ASU kunnen meegeven. Ja. Voor nu gaan we ons richten op de laatste drie ritten denk ik hè, van de 10 kilometer. Eh, Sebast, en ook Geolibus. Lijkt, Lijkt me goed, want we zijn uh, met de rittus van uh, Arjen van de Kief bezig tegen Ivan Skobrev. De uh, Rus die derde werd op de 5 kilometer en vijfde op de 1500 meter. Voor Van de Kieft is dit zijn enige afstand die hij rijdt. Want het is echt een uh, steer puur zang, een 10 kilometer rijder puur zang. Vorig jaar was hij ook op de Olympische Spelen. Maar dat werd een groot hij werd negende en gedubbeld in zijn race tegen ene seung Lee uit Korea. Die ging er uiteindelijk vandoor met de Olympische titel. Nu gaat het veel beter, want Van der Kieft heeft een voorsprong opgebouwd op Ivan op Skoberev. Maar ja, we zijn pas 2800 beter van de 10 kilometer onderweg. Maar die voorsprong is wel behoorlijk ruimte. noemen. rondje van 30-7 voor Van der Kieft. Skoberev doet het in, 31-3. Maar van Skoberev weten we ook, met name sinds het Europees kampioenschap in Colalbo... het Europese kampioenschap Allround... Dat hij ongelooflijk goed zo'n race kan indelen en dat hij met name in dat laatste stuk kan gaan vlammen. Wat is daar los? Er wordt wat gediscussieerd. Bobke de Vecht is daar in discussie met een van de mannen van de organisatie. Maar ik weet niet of Het dat dat te maken heeft met de transponders die rijders om moeten hebben. Als je geen transponder om hebt, word je volgens mij formeel gedisqualificeerd zelfs. Nou zag ik volgens mij Jill Jillet Anema bij staan. Dus misschien is er een probleem met de transponder waarmee Bob de Jong dadelijk moet gaan rijden. Want we zien wel overal netjes de tijd verschijnen van Arjen van de Kieft. Maar goed, dat moeten we dan maar eventjes afwachten wat daar het probleem mee is. Van de Kieft, ondertussen doorgekomen net naar de 3200 meter. En daar had hij al een voorsprong opgebouwd van ruim 7 seconden. Ten opzichte van het schema van Shane Dobbin. Die, dus met 13-17-56, de snelste tijd heeft staan. Anja van der Kieft komt nu langs naar de 3600 meter. Rondertijd 38, totaaltijd 42-30. En hij heeft een voorsprong op Dobbin inmiddels opgebouwd van 8 seconden. Ik krijg inderdaad van mijn buurman Martin Hersman te horen dat van der Kieft geen transponder om zou hebben. Maar het kan zijn dat hij hetzelfde heeft gezien als wij. En ook het vermoeden heeft dat het daarom zou gaan. Maar we zullen het gaan zien. Het is uh, misschien wel te zien aan de enkels van, van de Kief. Net uh, boven ja, die schaatsbovenkant uh, uh, dat je kunt zien of er een transponder zit. Ik kan het zo met het blote oog niet helemaal goed waarnemen. Hij rijdt in ieder geval een rondje van 30-7. Heeft daarmee nog steeds de snelste tussentijd. Skobref die, uh, is nog steeds met rondjes van 31,5 bezig. En inderdaad, als we zo kijken, want we zien het nu close in beeld op de monitor voor ons, dan uh, zie je daar geen verdikking zitten. Dus heeft hij geen transponder om. Dus zou het wel eens zo kunnen zijn dat we na Jan Blokhuis straks gewoon de tweede disqualificatie ja. krijgen van de Nederlander op dit WK afstanden. Ik heb wel eens wedstrijden meegemaakt inderdaad. Volgens mij is het formeel zo dat als je geen transponder draagt dat je gedisqualificeerd uh, wordt. Maar dat moeten we maar eventjes afwachten uh, hoe dat verder gaat. Inmiddels met nog 14 rondjes te gaan heeft hij wel de snelste tussentijd. Uh, en heeft hij een voorsprong inmiddels opgebouwd van 10,6 seconden. ...op het schema van Shane Dobbin, de Nieuw-Zeelanders. Skobref rijdt nou toch zeker een meter of 90 inmiddels achter Arjen van der Kieft aan... ...die door de buitenbocht heen rijdt op dit moment. Ruim verwijderd, in ieder geval goed genoeg verwijderd van de lijn en van de blokjes... ...om de fout die Blokhuizen maakt op de vijf kilometer te voorkomen. En hij is bijna op de helft. 4800 meter heeft hij erop zitten. De 10 kilometer, zullen we maar zeggen, die gaat straks pas echt beginnen. 30-8 is het rondje voor Van der Kieft. 31-3 voor Skobref, die blijft zo'n beetje rond dezelfde ronde tijden... Hangen. Maar op dat EK in Colalbo. Want daar waren we blijven steken. Daar heeft Scopref natuurlijk een geweldige inhaalrace uitgevoerd. Op die 10 kilometer. Toen die eigenlijk toch al min of meer geklopt leek om de titel. door Jan Blokhuizen. Maar nu uh, houdt hij het uh, allemaal wel redelijk uh, in het uh, snotje. Van der Kief komt weer af op uh, de volgende passage: dat is de passage van de 5200 meter. 100 tijd, 30,8 seconden. Hij uh, rijdt ze heel mooi vlak: 30,9, 30, 7, 30, 9, 38. Dat zijn zo'n beetje de rondjes van de afgelopen doorkomsten van Arjen uh, van der de Kief die deze week ook nog heel pittig aan het trainen was. Een dag of drie geleden een ronde of twintig lang rondreed. Met allemaal hondentijden rond de 32 seconden. En toen dacht ik nou nu heeft hij die pittige training er wel op zitten. Nu gaat hij rusten. Maar daarna na een minuut of vijf rust ging hij inderdaad weer volop rijden. En maakte hij er gewoon nog een krachtige tempo training van. Hij schijnt het nodig hebben, te hebben zo vlak voor een uh, groot toernooi als dit. En hij heeft nog elf rondjes te gaan en blijft vlak rijden. Ja mooi is dat. 30-8 over dit rondje kijken of Scobref eraan komt. Scobref komt. Want die gaat nu voor het eerst op 31 blank rijden. Hij knappelt telkens een paar tiende van zijn ronde tijden af. Dus ook Skobref weet dat hij nu gas moet geven om in ieder geval een goede kans te maken op het podium. En wie weet op welke klassering van de Kief komt er alweer de bocht doorgezeild. Met ja, toch, ik vind altijd wel een beetje krampachtige armenhouding. Daar van die losse arm waarmee hij zwaait. Daar komt hij weer door in de ronde van 30,9 seconden. Het geeft een totaaltijd voor hem van 7,47,31. Skobrev... Ondertussen ook sneller aan het rijden dan Dobbin. En het lijkt natuurlijk alsof Scobreff bezig is met een hele matige 10 kilometer. Maar Arjen van der Kieft is gewoon op dit moment bezig met een hele goede 10 kilometer. Want is gewoon al 14 seconden sneller dan Shane Dobbin. En neigt dus gewoon op dit moment richting die kaap van de 13 minuten te gaan. Daar ging hij al doorheen in de B-groep in Salt Lake City. 12.56.90. Maar ja, dit is een andere baan. En toch he, heeft af en toe van die uitschieters, we weten het van, vanuit het verleden... dat hij ook eens een keer in de B-groep, ik dacht dat het een hamer was... Ook schrikkelijk hard reed. Nu deed hij dat in de B-groep in Salt Lake City. In de A-groep reed hij trouwens dit jaar een hamer. Naar een achtste tijd op de 10 kilometer in de World Cup. En hij eindigt uiteindelijk als twintigste in het uh, klassement op de lange afstanden. Over de vijf en over de 10 kilometer. Hij kan het dus wel en het zijn vooral die uitschieters. Voorlopig doet hij het hier uitstekend hoor. Want uh, zojuist uh, reed hij ook een uh, prima rondje. Bijna acht seconden, nee bijna vijftien seconden heeft hij te pakken op uh, de snelste tijd tot nu toe. En hij heeft weer een rondje van uh, 30,9 seconden. Ik ben wel benieuwd wat Scobre heeft doet. 31 rond, die uh, had in de vorige doorkomst een lichte versnelling. Maar is nu... Toch weer teruggekeerd in de 31 seconden. En inmiddels dus 15,5 seconden sneller dan Shane Dobbin. Deze Arjen van de Kieft. Die misschien ook wel revanche wil nemen voor vorig seizoen. Toen die werd gedubbeld op de Olympische Spelen. En dat hij nu wel laten zien. Ik kan het niet alleen in B-groepen tijdens wereldbekers Maar ook gewoon op het allerhoogste niveau. 31-1 is het rondje. Daar gaat het toch weer iets omhoog. Nog steeds natuurlijk ruim. Schootste snelste. Bijna 16 seconden sneller dan Dobbin. Dan komt Skobreff door. 31-2. Ook die moet weer een beetje inleveren. Nou, dat zou kunnen betekenen dat Scobreff in ieder geval niet de tweede adem vindt en dat hij er doorheen komt op deze 10 kilometer. Want zijn rondetijden gaat weer licht omhoog. Daar komt Van der Kieft alweer. Het ziet er nog steeds prachtig uit wat hij doet. Het ziet er nog steeds krachtig uit wat hij doet. 7600 meter voor hem. Transponder of geen transponder. Hij heeft in ieder geval de snelste tijd in ieder geval op het scorebord staan op dit moment. Met 951, 49 en die rondetijd van 31 rond. Terwijl Scobreff naar de 31,5 seconde gaat en niet voorkomt in dit duel. Ook wel sneller is dan Dobbin, Dat wel. Ook bijna 9 seconden. Maar niet voorkomt in het duel met Van der Kief. Want van een duel is geen sprake. Van de Kief, die daar puffend uh, door de buitenbocht heen gaat. Probeert op die manier het ritme erin te houden. Houdt die rechterarm maar los van de rug en heeft nog 2 kilometer af te leggen. 2 kilometer voor van de Kief. Weer een rondje van 31 blank. Doet hij prima hoor. Hij blijft het goed vasthouden dat tempo. Kijken we naar zijn tegenstander. Koper heeft 31 31,5. Die gaat echt inleveren nu. Alweer een verval van 14e van een seconde. Scoper heeft natuurlijk nog wel ruim binnen die tijd van Shane Dobbin. Want die heeft een marge van bijna 9 seconden. Maar Van der Kieft heeft inmiddels 17 seconden te pakken op die tijd van Shane Dobbin. Die gaat dus een beetje rond de 13 minuten finishen. En dat zou toch weer knap zijn hier op dat ijs in Insel. Nou, u hoort de speaker. 8400 meter. Die heeft ook wel in de gaten dat dit toch wel een bijzondere rit is hoor. Van Aljen van der Kieft na die zware training dus van deze week. tijd weer 31, 2. 17 seconden sneller inmiddels dan Dobbin. Die reed 13, 17. Dus rijdt hij op dit moment... Op zeg maar, die 13 minuten kaap, precies als hij daar weer de buitenbocht in gaat, Dat tempo daarna uitdrukkelijk weer probeert op te schroeven. In ieder geval niet erg probeert te, probeer te, uh, te verzuren en te verzwakken en stil te vallen. En dan slaagt hij goed in. Krijgt ook het applaus van Kemkes en van uh, Bart Veldkamp. En hier is hij naar de 8800 meter. Ja, hij moet wel inleveren nu hoor. 31 31-half voor Van de Kieft. En je ziet het aan de manier waarop hij die buitenbochten loopt. Dat het toch wat meer stappen wordt. Dat het wat meer knokken wordt in die bocht. en rijdt trouwens ook een rondje in. Half, dus die gaat niet dichterbij komen. Maar Van der Kief moet nu gaan werken. Moet nu gaan knokken om die 10 kilometer tot een goed einde te brengen. Hij heeft het te moeilijk mee hoor. Het ziet er allemaal niet meer zo gestroomlijnd uit. Hij loopt nu de binnenbocht door en komt dan weer op weg naar de finish. En dan heeft hij zometeen nog twee rondjes te rijden. Twee rondjes voor Arjen van de Kief. En dan uh, moeten we maar afwachten of dat uh, mogelijk niet dragen van de transponder nog gevolgen gaat hebben. Voorlopig is hij gewoon bezig met het rijden van een uh, uitstekende 10 kilometer hier in Insel. Waar het baanrecord, dat is natuurlijk dat oude baanrecord, staat op 13.25. Op naam van Bob de Jong, dat oud door de buitenbaan baanrecord De tijd waarmee Bob de Jong op 6 maart 2005 hier de wereldtitel pakte bij het vorige week afstand. Dat was toen in de sneeuw. Nu is het buiten prachtig weer. En in de hal gezellig en spannend. En mensen kijken naar die prachtige 10 kilometer van Van der Kieft. Heel mooi hoor. Hij houdt de schade binnen de perken. 31, 3 dat is prima voor Arjen van der Kieft. Alweer sneller dan de vorige ronde. Daar komt Skobref 31, 3. Eveneens. Kobraff dus geklopt op deze afstand. Hij weet dat er geen eer voor hem wel te behalen. Hij rijdt hem alleen maar uit. Maar Van der Kieft. Ja, die wil natuurlijk nog wel eventjes in die laatste ronde. De laatste binnenbocht. Knokst zich door die binnenbocht heen. En gaat dan op weg naar de finish. En wat zou het dan verschrikkelijk jammer zijn. Als hij transponder hem uiteindelijk de nek om zal gaan doen. Dat hij hem de nek omdraait. Net binnen de 13 minuten. Dat doet hij uitstekend zeg Met een slotrondje van 31-6. Rijdt Arjen van der Kieft. 12-9. 51, 61. En hier komt Skobref slot rondje 31. 2. 13, 08, 17 is de tijd van Skobref. Het zijn de tijden nummer 1 en 2. Maar ik ben benieuwd wat er gebeurt. Zometeen met Arjen van der Kieft. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Eva de bij de explosie in de kerncentrale in Japan is de reactor ongeschonden gebleven. Dat zegt een woordvoerder van de Japanse regering. De reactor lekt wel radioactiviteit, maar het is niet duidelijk hoe sterk die is. Rond de centrale is een evacuatiezone van 20 kilometer ingesteld. Het officiële dodental van de aardbeving en tsunami staat nu op 600. Er wordt rekening gehouden met veel meer doden. Alleen al in het noordoosten van Japan zijn langs de kust 400 tot 500 lichamen gevonden. Gewapende militairen hebben vannacht een inval gedaan bij de Tsjechische staatsomroep CT. <Klacht>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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Knoopend Muidenberg en Knoopend Diemen... staat een file van 7 kilometer. Het komt door wegwerkzaamheden. U kunt voor de richting Amsterdam beter omrijden... bij Knoopend Eemnes via Utrecht. Dat is de A27, de A12 en de A2. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Dorp 5 kilometer. A27 Utrecht-Almere voor Hilversum 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A58 Bergen-op-Zomer richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrit-Ierseke ook 5 kilometer door wegwerkzaamheden. Oké. We gaan terug naar de 10 kilometer van Insel en het verhaal van de transponder van Arjen van der Kieft. Er is altijd wat aan de hand in Schaatsland. <laughs> Sebastian, ja. hebben jullie al duidelijkheid? Had hij nodig nou, of niet? En de gevolgen ik heb, ik, natuurlijk. Ik heb in ieder geval flink zitten bladeren in het reglementenboekje dat ik altijd bij me heb. En dan kom ik uit op artikel 223 en daar staat oh oh. bij uh, punt 5 dat uh, indien een tijdsopnemingssysteem dat bij de wedstrijd wordt gebruikt, vereist dat de deelnemers een apparaatje draagt, dragen. Om een goede tijdwaarneming mogelijk te maken. Dan is de deelnemer verantwoordelijk bij de start zich te melden. Dat hij voorzien wordt van de noodzakelijke apparatuur. En dat hij, zich, dat hij die, die ook draagt tijdens de rit. En er staat even later dat als je je daar niet aan houdt... dat je wordt gedisqualificeerd. En we hebben ook uh, op het monitor een beeld gezien van een sporttas... waarin een uh, transponder lag. Want we hebben ook gezien dat hij hem daadwerkelijk ophaalde... toen hij op het middenterrein kwam. Ja, en als hij hem vergeten is om te doen... dan uh, zou dat betekenen dat hij moet worden gedisqualificeerd. En nog had. even, ik denk dat hij het weet. Want we zagen net ook een beeld dat hij langs de tribune reed... waarschijnlijk waar familie zat. En dat hij teleurgesteld keek en wees op zijn enkel... de enkel waar dus geen transponder om zat... Ja. Dus ik denk dat men daar in ieder geval weet dat het gebeurd is met Arjen van der Kieft. Dan, dan is het uh, toch wel erg jammer over ja, die hele goede was, tijd. Heel erg sneu, zeker als je zo'n goede tijd rijdt. En uh, ja, aan de andere kant, ik vind ook, sporters moeten op de hoogte zijn van dit soort regels. En zeker een coach uh, moet daarvan uh, op de hoogte zijn. Bob de Jong heeft om, volgens mij. we <laughs> ja, kijken even naar de, de enkels van Bob de Jong. Ik was nog nieuwsgierig naar, want inderdaad, wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Hè? Bedoel, volgens de reglementen, van... de schaatsen. Die ja. moeten hem ophalen, die moeten er ook voor tekenen. Die moet, uh, en die, die is er volgens de reglementen verantwoordelijk voor dat hij, uh, dat hij hem moet dragen? Ja. Ja. ja, een foutje is menselijk, maar dit kan wel eens een dure fout worden hoor, van een Arjen van der Kieft. Want die, 13, of die 12, 59, 61, dat is een toptijd. Hij staat overigens nog steeds officieel als snelste tijd genoteerd. Dus uh, ik ben benieuwd of uh, de scheidsrechters het in de gaten hebben gehad en wat die gaan beslissen. Ja, ondertussen zit je zo'n straatoef hier met zijn handen voor zijn ogen en nee te schudden. Um, de transponders, dat is iets van de laatste jaren, geloof ik. Hè? Dat, dat heb jij in jouw carrière niet meer meegemaakt, toch? Nee, klopt. Uh, specifiek voor, uh, voor de tijdwaarneming. Um, omdat ze dan ook nog uh, in sommige gevallen de tijd kunnen corrigeren. Dat is specifiek, ja, echt op, op elektronisch oog, zeg maar. Ja. Maar ja. wat vind je dan nou van zo'n regel? Natuurlijk, natuurlijk moeten in de nou, reglementen staan dat je hem om moet hebben. Maar nou, regio... meteen diskwalificatie. Ja, ehm... Ja, regels, regels. en regels. Ja, het is het tomboot met je eens, denk ik. Ja, ja, ja zeker. Nee, maar als ik, als ik ook hoor wat Sebastian zegt... Van, ja, uh, in, we hebben het beeld ook gezien... dat, dat die, uh, ja, dan moet je dat omdoen als sporter. Ja, dat zijn. was inderdaad en, prachtig in beeld. Hè? We ja. zagen zelfs dat hij hem ophaalde, dat hij bij zijn spullen nog lag. Ja, en, en de sporter ja, die is daar gewoon zelf verantwoordelijk voor. Ja. Maar, en kan je dan als een coach nog iets verwijten? Nou, vind ik niet. Ik vind dat je die verantwoordelijkheid gewoon bij de sporter zelf moet doen. Zou een automatisme moeten zijn, toch ja. ook dit? ja. Ja, dan rij je dus 12, 59, 61. Ja. Nou, we, moeten, we moeten het nog even afwachten, want officieel is hij nog steeds de snelste. Hij staat er nog steeds bij. Uh, uh, misschien hebben de scheidsrechters het wel niet, helemaal niet in de gaten gehad. Maar die zie ik nu trouwens wel uh, discussiëren. daar was ook meteen uh, overleg hè, met Wopke de Vecht. Uh, ja, en de scheidsrechters, die uh, Hanouk Kooijvoer is dat. Uh, dat is een fin bij de mannen. Die staat uh, daar te overleggen op het middenterrein met zijn, uh, met zijn assistent. Ik ben heel benieuwd wat zij gaan beslissen. En die reglementen, uh, die regel die ik net uh, oplas, dat is een regel... Die ook afgelopen zomer bij het congres is uh, aangenomen. Dus ja, en het is niet de eerste keer natuurlijk van dit seizoen dat Van der Kieft uh, zo'n 10 kilometer rijdt. Dus hij weet dat hij zo'n ding moet dragen. En we zien hem nu ook uh, uh, trouwens uh, converseren, staan te praten als het ware met mensen in het publiek aan de overzijde. En als je dan zijn armgebaren ziet en hem ziet wijzen naar zijn tas. Dan uh, is wel duidelijk dat hij zelf in ieder geval wel in de gaten heeft wat er, is, uh, wat er is gebeurd. En dat hij hem niet om heeft gehad. En hij maakt ook inderdaad de gebaren Hulploos met de armen naar de zaal een hulpeloos gebaar. Dat vind ik een mooie ja, omschrijving. Ja. Ondertussen, laten we dat niet vergeten, is de Olympisch kampioen vertrokken voor de 10 kilometer. Sun -Hu Lee tegen niemand minder dan Bob de Jong, de wereldkampioen van de 5 kilometer, die uh, al drie wereldtitels ooit behaalde ook op de 10 kilometer, de oud-Olympisch kampioen. En zij hebben er inmiddels 3600 meter op zitten in hun race. Daar komt Bob de Jong langs. 442 78. Er staat een tweetje achter. Maar ja, dat betekent dat hij langzamer is dan Arjen van der Kieft. Ietsje langzamer maar of die tijd van Van der Kief blijft staan? Ja, hij is niet veel langzamer hoor. 48 honderdste net binnen de halve seconde. Dus Bob de Jong houdt in ieder geval die tijd van Van der Kief goed in de gaten. En we weten natuurlijk van Bob de Jong dat hij kan versnellen in het tweede deel van de race. Collega Frank Snoeks die hier ook bij ons staat, die merkte zojuist even feintjes op... dat het al de tweede keer is dat Scobref tegen een Nederlander rijdt in een race waarin die Nederlander gedisqualificeerd wordt. En de vorige race kunnen zich ongetwijfeld allemaal nog bijzonder goed herinneren. Want dat was de race van de foute wissel in Vancouver van Sven Kramer. Toen was het ook Scobref als tegenstander. Ja, nu goed. was het Scobref tegenstander van Van der Kief. Maar goed, Bob de Jong dus uh, in zijn race tegen de Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Die twee, ja, ze spelen een lekker spelletje met elkaar. Ze spelen een spelletje en uh, Bob de Jong die komt nu weer onderdoor in de binnenbocht. Liet uh, gisteren op de 5 kilometer in eerste instantie het initiatief aan... Uh, uh, Ivan Skobrev En Skobrev die probeerden het om Bob de Jong los te rijden. Ging twee keer over Bob de Jong heen als het ware op de kruising. Bob de Jong liet zich niet van de wijs brengen. Zocht zijn eigen ritme. En daarna werd het een fantastisch duel op de 5 kilometer. Ik hoop dat het net zo'n mooi duel wordt vandaag op de 10 kilometer. Tussen Bob de Jong en die Olympisch kampioen Seun -Hoon Lee. Het Olympisch goud en het Olympisch brons dus in de baan. Seun -Hoon Lee komt weer bijna praktisch naast Bob de Jong. Nou lichte voorsprong voor Bob naar de 4800 meter. Het scheelt niet veel. We houden elkaar in evenwicht, ook in het ritme, zie je dat Lee. Die rijdt trouwens 1 tiende sneller in het afgelopen rondje dan Bob de Jong. Maar ja, dat is natuurlijk een fractie van een seconde. Eén keer knipperen met de ogen en je hebt die tijd alweer voorbij. Nu zit Bob de Jong weer die naar Lee toeschaat. Want Bob de Jong gaat de binnenbocht in. En ik denk dat daar de versnelling gaat komen van Bob de Jong. Dat daar de eerste aanval komt. Hij probeert in de binnenbocht Lee eventjes een tikje uit te delen. Even een tikje te geven. En pakt dan meteen een meter of 6, 7, 8 voorsprong... op. Op Na 5200 meter, we zijn dus over de helft van deze 10 kilometer... met Bob de Jong met 6,45,95. Zit hij ietsje boven het schema van Anja van der Kieft... die nog altijd bovenaan staat uh, daar uh, bij officiële, uh, op het officiële scorebord. En Bob de Jong die schaats daar goed geconcentreerd door op de kruising. Nu moet Sönhoen Lee weer terugkomen in de richting van Bob de Jong. Terwijl Van der Kieft ook zien uh, uithuilen, denk ik. Bij, uh, uh, misschien is wel zijn partner. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar hij staat daar wel met, nog. Met in de armen hij... van die want Het is nog de vraag wat er gaat gebeuren met zijn tijd. De tijd van Bob de Jong zit er in ieder geval in de buurt. Nu is de Jong weer een tiende langzamer dan Lee in het rondje. En gaat Lee in ieder geval weer onderdoor op de kruising. Dat moet hij ook wel, want hij komt uit de binnenbocht. Die twee houden elkaar lekker in evig. En rijdt Bob de Jong daar aan de overkant meteen weer naar Lee toe. Hetzelfde spelletje als twee ronden geleden toen Bob de Jong dat gaatje probeerde te slaan. En zo houden die twee elkaar ook wat het betreft het, uitlooppoging, het aantal uitlooppogingen in evenwicht. We zitten inmiddels op de 6 kilometer. de tijd 30,5 seconden voor Bob de Jong. Eentiende langzamer is Seun Hoon Lee. En Bob de Jong reed hier exact dezelfde tussentijd als Arjen van de reed in de rit hiervoor. Dus Bob de Jong rijdt ook op een schema op dit moment van onder de 13 minuten. En gaat daar met voldoende snelheid de buitenbocht in. Voldoende snelheid om Seun Hoon Lee voor te blijven. Maar de Koreaan schrijft niet af hoor. Je ziet hem ook zo nu en dan naar Bob kijken. Van voert hij het tempo op? Ja, dat doet hij. Nou, dan ga ik gewoon mee in de binnenbaan. Nou, maar nu heeft hij toch wel weer een gaatje geslagen. 30-3 in het rondje. Het scheelt telkens maar een tiende, maar wel een tiende sneller dan Sung Hoon Lee. En uh, nu zijn beide heren sneller dan Arjen van der Kief. En kan Bob de Jong heel mooi daar in de rug van Lee mee naar uh, het einde van de kruising om dan weer dat verschil te gaan maken. Nu is het verschil groter hoor, dan twee rondjes geleden. Nu moet hij hier profiteren van die twee binnenbochten. En proberen weg te lopen bij Lee. Ik denk inderdaad, Lee zal toch de voornaamste concurrent zijn van Bob de Jong. Maar ja, hierna krijgen we nog Bob de Vries en Halbert En Daar weet je het ook maar nooit mee. Maar als de lat zo hoog wordt gelegd. De tijd zo scherp wordt gezet door Bob de Jong. Als waar hij op dit moment mee bezig is. Dan ben ik benieuwd wat er omgaat in dat uh, toch soms kwetsbare hoofd van bijvoorbeeld Howard Bukum. Maar ja, die heeft wel de wereldtitel op zak. Weet wat winnen is tegenwoordig. Ondertussen Bob de Jong weer door de buitenbocht heen. En Lee blijft maar meegaan hoor. Als een sluitmoordenaar verliest wel weer ietsje wat terrein ten opzichte van Bob de Jong. Maar uh, ik ben er toch bang voor. 7200 meter hebben we afgelegd. Maar de voorsprong had het voor Bob de Jong. Wat wel een lastige kruising denk ik. De Jong alweer een tiende sneller in het afgelopen rondje dan Lee. Het wordt helemaal geen lastige kruising. Want Lee moet gewoon achterlangs. Dat is toch opvallend. Nu heeft Bob de Jong toch echt wel even dat gaatje geslagen. En zie je Lee nog even een slagje extra maken. Om in ieder geval nog in de rug van de Jong mee te gaan. Maar nu gaat de Jong al de binnenbocht in. Terwijl Lee aan die ellenlange buitenbocht moet beginnen. En dan kan de Jong weer doorschaatsen. Dan kan hij weer het gaatje slaan. Op weg naar de 7600 meter. We kijken naar de rondetijd van Van der Kiep. Die was 31 blank. En hier 31 voor Bob de Jong. Die dus behoorlijk wat tijd pakt. Gillet let aan de ja. maar. Nu al met de armen de lucht in. Lijkt me een beetje aan de vroege kant. Maar hij pakt hij natuurlijk ook weer een halve seconde ten opzichte van Sung Hoon Lee. En het verschil wordt langzaam maar zeker groter en groter. Is Bob de Jong hier op weg naar zijn vierde wereldtitel op de 10 kilometer. Ook als hij dadelijk over de finish is, weten we dat natuurlijk nog niet zeker. Want er komt nog geen rit. Maar hij is in ieder geval bezig om weer een hele, hele mooie wedstrijd te rijden. Zoals hij dat dit seizoen al zoveel gedaan heeft. Het gaat als geslagen hoor. 30-1 is de rondetijd van de Jong. En 31-3 de rondetijd van Sung Hoon Lee. Die wankelt op zijn deen op dit moment. Die heeft de tik gekregen van Bob de Jong. Geweldig hoe Bob de Jong dat doet in dat mooie ritme. In die kadans. Dat hele lange rustige slag. Bob de Jong dus al drie keer eerder wereldkampioen op de 10 kilometer. En de laatste keer. Dat was mooi. Dat was op dezezelfde baan in zal in 2005. Maar er was er nog geen dak boven. Nu kan het dak eraf voor Bob de Jong. Het dak gaat eraf. Reken maar als er vandaag weer een titel komt. 29-8. De ronde nu voor Bob de Jong. Die gewoon door Daar de kruising over. Op. Het gat naar Seun Hoon Lee is geslagen na die 8400 meter. Bob de Jong weer van binnen naar buiten. Hij moet in ieder geval zijn, uh, zijn hoofden goed bijhouden. Het ritme goed houden. En Seun Hoon Lee heeft nu wel wat tikken gekregen. Die lijkt verslagen in deze rit. Want hij gaat nu pas de bocht. En Bob de Jong is alweer op weg naar de finishstreep. 8800 meter heeft hij afgelegd. Geweldig. Het rondje van Van der Kief. 31-5. Het rondje van Bob de Jong. 30 blank. Daar pakt hij bijna 7 seconden al op de tijd van Arjen van der Kief. Hier komt Sun Hoon. Lee, 32-7. Die valt helemaal stil. sung Lee, daar is de brandstof van leeg. Die mag blijven en als hij zo meteen nog heel uit de finish raakt. Bob de Jong is alweer in de bocht. Terwijl Sung Hoon Lee halverwege de kruisingpas is. Daar komt Bob de Jong door de binnenbocht heen. En wat een ongelooflijk tempo ontwikkelt hij. Wat ziet dat er mooi uit. Als Bob de Jong op gang komt, dan is hij niet meer te stoppen. Bob de Jong gaat misschien wel een persoonlijk record rijden. 11.48.52 is zijn doorkomsttijd. Hij rijdt zo rond de 12.51 op dit moment. Zijn persoonlijk record is 12.53. reed hij dit seizoen in Salt Lake City. Op dat hele snelle ijs toen hij het wereldrecord had... Willen aanvallen van Sven Kramer. Dat zat er toen niet in. Maar het geeft wel aan in wat voor een geweldige wedstrijd. We zijn beland met Bob de Jong. Die daar weer de bocht uitkomt. En onderweg is naar de volgende passage. En dan krijgt hij de bel. De bel voor de laatste ronde van Bob de Jong. Rondje van 29.8. Weer onder de 30 seconden. Jilet Anema staat nu alweer met die armen omhoog. Die weet al dat het weer binnen is. Maar ja, Jilet, je moet nog even wachten. Tuurlijk, geweldige race van Bob de Jong. Misschien ook wel een beetje teleurstellend. Nee hoor, is het niet was een grapje, want Bob de Jong had aangekondigd dat hij hier het wereldrecord wilde gaan aanvallen. Nou, dat is kansloos. Maar dat persoonlijke record, ja, zit het erin of zit het er niet in. Persoonlijk record van Bob de Jong, 12-53-17. De klok staat op 12-45. 12-48-20. 29-7 in de laatste ronde. Wat een geweldige race van Bob de Jong. Natuurlijk, dik de beste. 12-48-20 baanrecord. Alweer verpulverd. Jillat Anema weet niet wat hij ziet. Staat daar met de pet op. En Lee, ja, die is nog niet binnen. Die uh, komt er nu pas aan. Daar komt de Lee over de streep. 13.08.84. Dat is zijn tijd. Langzamer dan Van der Kief. De vierde tijd van allen. Tot nu toe. Sung Hoon Lee zakt letterlijk door het ijs. Maar Bob de Jong, wat heeft hij wat laten zien. Maar nog even, Sebast. Het is de snelste tijd ooit gereden buiten Calgary en Salt Lake City. Deze tijd van Bob de Jong, 12.48.20. Wat een waanzinnige tijd. Ja, als dat niet goed genoeg is voor de wereldtitel, dan weten wij het hier ook niet meer. Dat gaan we zo meteen meemaken. Die 12.59.61 van Anja van der Kief staat ook nog steeds op het scorebord? Ja, die staat nog steeds op de tweede plaats op het scorebord, ja. Dus uh, ik ben nog steeds heel benieuwd wat men daarom uh, gaat beslissen en uh, besluiten. Maar die staat er <klaars> nog steeds. Ik kom komen zo meteen bij jullie terug. Jeroen, um, 12.48, dat is toch de winnende tijd? Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik vind het een knappe tijd van Bob uh, om, om dat hier te rijden. En uh, ja, als je ook kijkt naar de uitslagen die uh, vorige maand gereden werden in Salt Lake... Dan, uh, dan moet Bukko echt wel uh, uh, ja, echt een grote stap ma maken. Hij zit natuurlijk wel een beetje in een winning mood naar, uh, nadat hij een uh, gouden plak had gepakt. Ja, op de 1500 meter. Ja, en, uh, ja, en ook wel een beetje benieuwd wat, uh, wat Bob de Vries gaat doen. Ja, de laatste rit uh, gaan we zo meemaken. Bob de Vries tegen Bucko. Bukko. Ja, Bukko die 12.53 reed hè, vorig, vorige maand. Ja. Uh, dus uh, ja, het zou moeten kunnen. Kan jij inmiddels een beetje inschatten wat er kan op deze baan. Want dit was natuurlijk altijd die mooie buitenbaan... met soms een zuchtje wind en soms heel veel wind. En dan weer prachtig weer en dan kon er heel snel gereden worden. Maar nu zit er een dak overheen... en je ziet iedereen een beetje zoeken naar wat is er mogelijk. Ja, dat, dat, dat was vooral de eerste paar dagen zo. En ook op zo'n 1500 meter, we hadden het er net ook al even over. En op zo'n zo lange afstand helemaal... als je al een paar tienden per rondje kan winnen... ten opzichte van het, het, het vorige insel. Uh, uh, wat gewoon goede omstandigheden, goede ijsomstandigheden... Uh, ja. hadden ze er altijd. Ja, dan, is het, uh, dan, dan heeft Insel wel de, de potentie om een, uh, een snelle ijsbaan te worden. En dan moet die al uh, in de toekomst achter zijn oren uh, ja, krabbelen van... goh, uh, wat willen wij? Ja, nou is het lange afstand altijd een beetje een geval apart... Hè, als je het hebt over snelle banen. Want als de baan snel is en hoog gelegen... dan kan je het juist weer benauwd krijgen. Dus dan kan het ook weer een soort nadeeltje zijn... Hè, waardoor je toch weer niet die allersnelste tijden kan rijden. Is dat... In... In dat opzicht, dit misschien wel de ideale 10 kilometer baan. Het is niet het allerhoogst gelegen. Nee, Inzol Maar ligt wel op, hoger dan de, de onze banen in Nederland bijvoorbeeld. Ja, Inzal ligt op ruim 600 meter. Ja. Uh, en altijd gezegd dat het een hele schone lucht is. Dus dat is alleen maar positief. Ja, dan is Inzal wel uh, voor de lange afstand... heeft het een voordeel ten opzichte van uh, de hoge, echt hooggelegen banen. En ook een voordeel ten opzichte van, uh, van Heerenveen. Ja, Bob de Jong gaat uh, misschien zijn tweede wereldtitel pakken. Die is nog... Uh, uh, Collega van jou geweest ook. Je hebt jarenlang samen met hem, met hem opgeschaatst. Um, wat is dat voor iemand? Hoe kan je het zo lang zo goed volhouden? Nou, Bob is natuurlijk een hele, hele bijzondere jongen. Um, maar wel altijd, um, hij schaat wel vanuit echt het plezier. En uh, ik denk dat hij, uh, ik heb hem er nooit over gesproken, maar ik denk dat hij nu binnen de, binnen de ploeg waarin hij nu schaat, gecombineerd met marathon gaat, dus dat hij het echt naar zijn zin heeft. Ja, De bam ploeg. Ja, en, en dat, is, dat is voor Bom. Voor Bob echt uh, het allerbelangrijkste. Uh, hij heeft ook wel in ploegen gezeten waar hij echt een, een eenling was binnen een, een allround ploeg of een sprint ploeg zelfs. Ja, dat is niet waar Bob uh, uh, goed presteert. En ik denk dat hij in deze ploeg uh, dat wel gevonden heeft. Ja, zullen we eens gaan kijken of hij inderdaad ook je wereldtitel gaat pakken. Want de laatste rit is nu bezig. Gio, Sebastian. ...met Bukkou en Bob de Vries er gelijk al een moeilijke kruising op. Nou ja, we gaan wel afwachten wat men daarom weer gaat beslissen. In ieder geval hebben ze 1200 meter afgelegd en de voorsprong lichtjes voor Bob de Vries. Ja, hij heeft zelfs de snelste tussentijd op dit moment. Is dus ook sneller dan Bob de Jong, is ook sneller dan Arjen van der Kief. Want die was hier nog de snelste tot nu toe. Bob de Vries dus de marathonrijder die nu een 10 kilometer moet rijden op de wereldkampioenschap. En dan zou je zeggen van ja, dat is ver weg een 10 kilometer. Maar hij krijgt zojuist via internet door dat Bob de Vries... Dit jaar al 1219 kilometer en 85 of 850 meter even afgelegd uh, op in de marathon in officiële wedstrijden. Want hij werd uh, natuurlijk bijvoorbeeld Nederlands kampioen op natuurreis die 23 december in uh, Wannepreveen. Ah, we zien dat Anje van der Kieft is verdwenen van het scorebord. Die is nu dus uh, officieel gediskwalificeerd. Ja. Staat DQ achter zijn naam. Bob de Jong staat nu op 1. Skobref staat op 2. Seun Lee staat dus op 3. Dus vanwege het niet dragen van de transponder is Arjen van de Kief dus uiteindelijk gediskwalificeerd. We zagen trouwens ook Costa Poltavets nog inpraten op de scheidsrechter. Skobref dus nu van 3 naar 2. Bob de Vries ondertussen op de baan naar 2 kilometer van zijn wedstrijd. Uh, de Vries doet het voortvarend hoor. Rondje van 31 blank. Bukkoe 31-1. Die gaat achterlangs kruisen. De Vries nog steeds de snelste tussentijd. Maar de tussentijd van van de Kief staat daar nog gewoon. En uh, Bob de Jong die had daar uh, zelfs een langzamere tussentijd op die 2 kilometer dan uh, Havert-Buckoo. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat toch niet echt uh, enorm. Nee, we kijken natuurlijk naar uh, de verschillen. En dan zien we gewoon dat de Vries uh, bijna twee seconden sneller is dan Bob de Jong en Buckoo, 67 honderdste. Maar we weten het allemaal, de Jong, die tweede deel van die race, was fabelachtig. Ja, en dat moet uh, Bob de Vries, ploeggenoot natuurlijk van Bob de Jong, dan maar zien te gaan herhalen in zijn 10 kilometer. In ieder geval heeft hij nu een rondetijd van 31-0. 3 0 9 0, 3 is de doorkomsttijd. 1 seconde en 16e dus zo'n beetje rond ik het even af. Is die sneller in deze fase dan Bob de Jong... die hier allemaal rond de tijden reed rond de 30,5 seconden. Daarna naar beneden ging en dus aan het einde in de 29 hoog reed. Daar komt Bob de Vries weer aan. 26 jaar uit Houlen met de arm op de rug. En een meter of 10, 15 voorsprong op Hoa Bukhoek. Hij is in ieder geval niet bang hier op zijn eerste wereldkampioenschap afstanden. Deze Bob de Vries. We hebben hem natuurlijk wel gezien op de World Cups... Maar echt andere grote toernooien heeft hij nog nooit gereden. Hier mag hij het laten zien hoor. Hij rijdt uitstekend, maar hij rijdt gewoon nog steeds een rondje van onder de 31 seconden. 30-9 was zijn ronde tijd. En Bukko nou, die doet het voorlopig nog voorzichtig aan na die gouden medaille op de 1500 meter. Ja, ik ben benieuwd wat hij kan hoor. Of hij inderdaad kan gaan vlammen hier. Hij werd vijfde op de vijf kilometer. Ik zat daar straks inderdaad ook aan te denken. Toen moest ik terugdenken aan die 10 kilometer in Calgary. Waar hij in één keer boven zichzelf ging uitstijgen. En waar hij misschien... Die zelfs nog eventjes op weg leek naar een wereldtitel allround. Dat zat er niet in. Maar dankzij een fabelachtige 10 kilometer. Witbukkoo toen tweede op dat WK allround. En nu rijdt hij voorlopig toch behoorlijk wat meter achter Bob de Vries aan. Die daar op dit moment langs de Ereloge rijdt. Langs de plek waar de vips zitten. Het rechterstuk op komt gereden. De armen weer op de rug. En dan de lange hoe Hij moet wel gaan uitkijken dat hij niet door de rode lijn heen gaat. hoor. Ja, Dat is ook zo'n regel. 16 rondjes heeft hij nog eraan. Bob de Vries. Nou, het zou een beetje te veel van het goede zijn als we na Arjen van der Kiel heeft ook al Bob de Vries krijgen die eruit geknikkerd wordt door de jury hier, door de scheidsrechters hier. Hij rijdt in ieder geval nog steeds goed. Alweer een rondje onder de 31 seconden. 30-9 reed hij. En Bucke, ja, die zit inmiddels op 31,5. Dat is toch beduidend langzamer. Bucko moet echt oppassen. Loopt nu op een buitenbocht. En ziet dan de afstand met... Uh... Die Bob de Vries ziet hij toch wel steeds groter worden. De Vries, af op de 4 kilometer. Daar is hij na 5 minuten, 12 seconden, 92 honderdste. Vergelijk ik dat met Bob de Jong. Dan is het verschil 18 in het voordeel van Bob de Vries. Maar die had hier een ronde tijd die wel een tiende langzamer was dan Bob de Jong had in deze fase van de wedstrijd. Het zijn die mooie lange slagen. Bob de Vries die als hij zijn ritme eenmaal gevonden heeft, dat weten ze ook maar al te goed in het marathonpeloton, vaak uh, uh, ja, toch wel weg weet te blijven. Dan is het moeilijk om hem terug te pakken. Nu rijdt hij alleen. Wat hij heeft ook geen richtpunt, want Hoa Bukkoe rijdt inmiddels 40 meter achter Bob de Vries aan. Het moet toch een heel raar idee zijn voor die Bob de Vries. Die nu 31-2 rijdt. Rondetijden lopen wel langzaam op. Per tiende van een seconde gaan ze weer omhoog. Maar Bukkoe rijdt gewoon een rondje 32. Dus uh, die heeft helemaal al moeite om uh, dat ritme te pakken te krijgen. Maar het moet toch een raar idee zijn voor die Bob de Vries, dat hij weet dat die Bucko achter hem zit, en ver ook, dat hij hem uh, min of meer losrijdt uh, op dit moment. Daar gaat hij alweer de binnenbocht in, op weg weer naar uh, de streep, terwijl wij nog even kijken naar Van der Kieft duidelijk teleurgesteld, daar de begeleidingsstaf ook met uh, droeve blik in de ogen. Daar komt uh, Bob de Vries, 4800 meter. Ja, je kunt ook zeggen, had hij er maar om moeten doen, 6:15 3600 uit 31, en volgens mij wordt het nu ook omgeroepen in de zaal, in Insel, in de IJshal, dat hij gedisqualificeerd is, want we horen overal boe en... Bob de Jong die uh, zo'n beetje voor onze neus naar het publiek uh, zijn transponder de lucht insteekt. Uh, ten teken dat hij hem in ieder geval wel om had. We gaan er vanuit dat Bob de Vries hem ook netjes om heeft. Die toch bijna, nou 90 meter wel voorsprong heeft op Hoa Bukku. Dat verschil wordt groter en groter. Maar ik ben benieuwd of Bob de Vries na 5200 meter nog sneller is dan Bob de Jong was. 31.5 is het rondje en dan is hij zeker niet meer sneller. Het scheelt alweer een seconde. seconde in het voordeel van Bob de Jong die hier zo langzamerhand ging losbranden. Die nog eventjes de na Brander aanzetten en toen wegspoot bij zijn tegenstander. En dat merkt Bob de Vries nu toch ook wel hoor. Dat hij daar problemen mee heeft. Hij is ook langzamer dan Sung Hoon Lee. Hij is ook langzamer dan Arjen van der Kieft op dat moment was. Maar goed, laten we die maar niet meer meerekenen. Want die ligt uit het toernooi. Hier komt Bob de Vries alweer op weg naar de 5600 meter. Nu moet u oppassen dat hij niet een grote ram gaat krijgen. Weet in ieder geval de rondetijden in die 31,5 seconden te houden. 7.18.44 is hij langzamer dan Bob de Jong. Langzamer ook dan Sung Hoon Lee was in deze fase. En nog wel behoorlijk sneller. Dan Ivan Skobrev was de, deze Bob de Vries die het verschil met Bukkou heeft gemaakt. Bukkou die rijdt een kansloze 10 kilometer tot nu toe. Daar komt Bob de Vries alweer uit de binnenbocht. Gesneld arm weer op de rug. De lange slagen, de brede slagen. Maar het hoofd wordt langzaam roder en roder wat het wordt nu afzien. Ja, het toernooi gaat niet echt naar een aportioze toe. Dat is toch eigenlijk wel een beetje jammer. We hadden het vooral verwacht van 31-0.